In de aanloop naar de Olympische Winterspelen zijn in Rusland vijf leden van een verboden organisatie aangehouden. De verdachten zouden afkomstig zijn uit de Noord-Caucasus, waar diverse islamitische terreurgroepen hun thuisbasis hebben. Ze werden aangehouden in een stad op zo'n 300 kilometer van Sochi, waar de Winterspelen worden gehouden. De verdachten zouden granaten, munitie en zelfgemaakte bommen met schroot in hun bezit hebben gehad. Uit angst voor aanslagen is de bewaking rond Sochi enorm opgeschroefd. Het Duitse leger moet gezinsvriendelijker worden. De kinderopvang in kazernes wordt uitgebreid. En militairen kunnen meer in deeltijd werken zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun carrière. Dat heeft defensieminister von der Leyen aangekondigd in een interview met de krant Beeld Am Sonntag. Ze wil het leger omvormen tot een van de aantrekkelijkste werkgevers van Duitsland. Ook zullen militairen minder vaak worden overgeplaatst. Von der Leyen werd vorige maand minister van defensie als eerste vrouw in de Duitse geschiedenis. In Griekenland zijn opnieuw twee parlementariërs van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgepakt. Hun wordt lidmaatschap van een criminele organisatie ten laste gelegd. Eerder waren al drie andere partijleden opgepakt onder wie de partijleider. Dat gebeurde vorig jaar na de moord op een linkse rapper die moord zou zijn gepleegd door een aanhanger van de partij. Gouden Dageraad heeft 18 zetels in het Griekse parlement. D66-leider Alexander Pechtold is uitgeroepen tot liberaal van het jaar 2013. Het gebeurde door de JOVD, de onafhankelijke liberale jonge organisatie van de VVD. Die was vooral te spreken over zijn liberale pleidooien voor lastenverlichting en bescherming van de privacy.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 Ga naar zwitserleven.nl slash sparen voor al onze spaarproducten. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. E-matching. Dating alleen voor hoger opgeleiden. Durft u het ook aan? Begin het nieuwe jaar goed. Open nu een Zwitserleven maansparenrekening en ontvang een Bijenkorf cadeaukaart ter waarde van 25 euro. Kijk op zwitserleven.nl slash sparen. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokale zijn en andere cultuur leren kennen.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 Welkom bij het derde uur van Vroege Vogels. Uh, voor de liefhebbers, veel aandacht voor de grauwe kiekendief... met Ben Cox en Raymond Klaassen hier aan het Nadermeer... en onze verslaggevers in het land. En voorstellen voor een nieuwe natuurwet. Tot tien uur is dit Vroege Vogels. U zal gezien in het wild. Ze zijn vaak wit of blauw grijzig, hebben het formaat van een kleine olifant. En het zijn er in Nederland heel erg veel. Gloednieuwe, Aziatische hybride. SUV's. Nou, je kunt ze niet missen, want er rijden er inmiddels... meer dan 10.000 rond in ons land. Die wagen is verschrikkelijk hot, want door een ingenieuze combinatie... van milieupremies en versnelde afschrijving... op de balans- en btw-teruggaves zitten veel zakelijke rijders... met hun dikke auto plotseling voor een dubbeltje op de eerste rang. Op de duurzame rang, zo wordt gezegd, want de auto... kan een heel flink eind op zijn batterij rijden... en dat scheelt weer CO2-uitstoot mits die stroom duurzaam wordt opgewekt, maar dat eventjes terzijde. Nou zitten er vast en zeker automobilisten bij... die nog nooit van het woord duurzaamheid hebben gehoord... en die een windmolen niet van een kolencentrale kunnen onderscheiden... en die die hybride SUV alleen maar rijden omdat je fiscaal speelt spekkoper bent met zo'n car. Nou, en daar zou je een beetje zuur over kunnen doen. Maar aan de andere kant is hiermee misschien ook een rijdersmarkt aangeboord... die wellicht blijvend kennis maakt met de wereld van de duurzame producten. En dat is weer winst, zullen we maar zeggen. Nou, alleen mijn buurman. Ja, als je luistert, jij van nummer 21, die er ook eentje heeft aangeschaft. Nou moet ik alleen hem nog ervan overtuigen dat hij dat ding niet voortdurend... Pontificaal voor mijn deur neerzet. Want als er zo'n uh, lichtblauwe olifant voor je raam staat. zo kan ik u verzekeren. dan wordt het binnen zo donker. dat je het licht aan moet doen. waarmee die hele milieuwinst weer teniet wordt gedaan. En dat. dat zou nou jammer zijn. De mannen van Ellen Morehouse van de Studio Orchestra hadden er zin in de South Side Shuffle. In de stijl van de Amerikaanse jazzpianist en muziekuitgever Clarence Williams. Morgen presenteren maar liefst 50 natuur, landschaps- en dierenorganisaties. een gezamenlijke visie op de natuurbescherming in ons land. Zij doen dat op het symposium naar een nieuwe natuurwet. De voorstellen in deze visie zijn natuurlijk bedoeld om staatssecretaris Dijksma... een handje te helpen bij het vaststellen van de nieuwe, natuur, nieuwe wet natuurbescherming... die dit jaar aangepast wordt. In de visie wordt veel gesproken over verschillende natuurwaarden. Maar wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Jeanette Paramoor vraagt het aan de directeur van Natuurmonumenten... Theo Wams, hier net buiten het bezoekerscentrum. De rust en de wijsheid... Een van die natuurwaarden gaat hierover, hè, in jullie visie. Ja, het geheel waar je van kunt genieten. De rust, de ruimte, de wijsheid, de stilte. Dat zijn ook aspecten van de natuur die het beschermen waard zijn... en die ook eigenlijk op een of andere manier wettelijk beschermd zouden moeten worden. En dat is nu niet zo? Nou, dat is nu onvoldoende. En er lag een voorstel voor een nieuwe wet waarin dat helemaal niet meer het geval was. En dan zou je dus ook niks mogen beginnen, geen camping of wat dan ook? Dat hangt af van de invloed van die camping op de natuur... Wij denken dat, je, dat het eigenlijk een misverstand is dat natuur en economie altijd op gespannen voet met elkaar staan. Ten eerste is natuur voor diezelfde camping. De natuur is de kip met de gouden eieren. Dus ook die campingbaas zou moeten denken, hoe doe ik het zo dat de natuur daar niet te veel last van heeft. Maar in heel veel gevallen kun je ook, juist als je de natuur zelf sterk maakt en goed beschermt, ruimte bieden aan economische ontwikkelingen. Ja. Natuur is economie ook vaak, hè? Dat is eigenlijk iets wat we de laatste jaren heel erg ontdekt hebben dat de waarde van de natuur voor de economie, voor de geldeconomie, maar sowieso voor de mens, denk ook aan gezondheid, denk aan vrije tijdsbesteding, maar gewoon ook aan de mogelijkheden voor inderdaad bijvoorbeeld de recreatiesector om geld te verdienen. Ja, natuur is economie. Wat ik opvallend vind in jullie visie is dat jullie het hebben over de natuur die een intrinsieke waarde heeft. Wat bedoelen jullie daarmee? Nou, je hebt natuurlijk zeldzame planten en diersoorten. Hele kwetsbare natuurgebieden. Daar zal iedereen van zeggen, ja, daar moet je een wettelijke bescherming aan geven. Maar wij zeggen, ja, maar je hebt ook in het algemeen de natuur. Planten, dieren, hun leefomgeving. En die verdienen gewoon bescherming. Die hebben een waarde van zichzelf. Daar moet je met respect mee omgaan. En het zou niet zo moeten zijn dat alleen als die soort heel zeldzaam is... dat je er dan allerlei bescherming aan geeft. Dus gewoon... Afval dumpen in de natuur, dat doe je niet. Of gaan motocrossen op een Dassenburg, dat doe je gewoon niet. En, en wij zeggen, je moet dat, dat element van, nou ja, mooi woord, intrinsieke waarde, de eigenwaarde van de natuur, dat moet je in zo'n wet uh, echt een plek geven. Dan kun je op die basis ook, als mensen wel dat soort dingen doen, ja, sancties uh, treffen en, ja. en, en, en ingrijpen. Ja, nou ja, dat dumpen van afval is natuurlijk een heel lastig probleem, hè? want ja, mensen doen dat natuurlijk niet als er een boswachter in de buurt is bijvoorbeeld. Nee, nee dat, dat zullen ze wel laten. Ja, een, een wet heeft natuurlijk pas standen als je, als je ook toezicht houdt. En dat toezicht, dat doen wij zelf. Onze, onze boswachters die houden toezicht. En vanuit uh, de politie moet dat natuurlijk ook gebeuren. Een ander voorbeeld is het Nationaal Natuurnetwerk. Ja. Vroeger de EHS, hè, Ecologische Hoofdstructuur. Moet ook in de wet vastgelegd worden wat jullie betreft? Ja, Nationaal Natuurnetwerk is inderdaad de nieuwe en wat mij betreft ook mooiere naam... voor wat vroeger ecologische hoofdstructuur heette. Dus het versterken en het beter verbinden van natuurgebieden. Nou ja, dat is, dat is eigenlijk bewezen een van de beste manieren om de natuur te beschermen. Afgelopen week het nieuws, de, de otter terug in de Nieuwkoopse plassen. Nou, dat is een bewijs van hoe goed dat werkt. Wij zeggen, geef dat een plek in de wet dat dat ook echt moet, dat de provincies daar ook verder mee gaan... en die plannen ook concreter maken. Dus daar pleiten wij voor. Nou blijkt uit een Grootwild-enquête die jullie hebben gehouden... Ja. dat het merendeel van de mensen vindt... dat er meer leefgebieden moeten komen hè, voor Grootwild. Ja, dus dat hoort daar in feite bij. Het is ook een voorstel wat wij doen, zeggen, dat noemen we dan actieve soortbescherming. Dat we zeggen, allerlei planten en diersoorten... die moet je niet alleen maar beschermen in de zin van... dit mag je er niet mee doen, dat mag je er niet mee doen. Maar het gaat er juist om, om de mogelijkheden voor die planten en dieren om te leven... te versterken, bijvoorbeeld door de aanleg van het Nationaal Natuurnetwerk. Dus wat jullie betreft wordt het ook groter? Ja, maar dat is niet alleen ons idee. Dat is ook het plan van staatssecretaris Dijksma. Daar heeft ze ook afspraken met de provincies over gemaakt. Dus wat dat betreft zeggen wij... Vooral, dat is goed, dat doen wij ermee, maar leg het ook in de wet vast dat we die kant op door moeten gaan. Een ander punt, schrap de wildlijst af? Dat gaat over het afschot van dieren in de natuur. Nou, Dat is soms onvermijdelijk. Uh, soms om de aantallen binnen de perken te houden. Soms om schade tegen te gaan. Maar wij zeggen wel, afschot moet staan in het teken van natuurbeheer. En het afschieten van dieren voor, voor plezier of, of voor benutting. Dat zou je kunnen schrappen. En daar is een wildlijst waar ze dan een aantal diersoorten op die, op die manier bejaagd mogen worden. Wat ja. ons betreft is daar in Nederland geen behoefte Welke meer aan. Welke zijn er? Aan. Daar zit de haas bijvoorbeeld bij. Is de volgende stap afschaffing van de sportvisserij? Nee, daar... Uh, Ook zielig. Nee, dat zit uh, absoluut niet in onze uh, voorstellen. Daar hebben we nee, er nog geen nee. visie op? Nou ja, in elk geval is een heel belangrijk verschil tussen jacht en sportvisserij... dat de sportvissers de vissen in het algemeen terugzetten nadat ze ze gevangen hebben. <laughs> ja, en wat je verder van dat vissen vindt, daar mag ieder zijn eigen opvatting over hebben. Ja, hoe komt het toch hè? dat ondanks alle maatregelen, goede bedoelingen en zo... dat Nederland, als het gaat om biodiversiteit bijvoorbeeld of natuurbescherming die Europese doelen toch niet haalt. Nou ja, Nederland is natuurlijk een heel klein, vol en druk land. En het is inderdaad zo dat de natuur van heel Europa... hier wel ongeveer het meeste onder druk staat. Als je naar heel Europa kijkt... hebben we nog ongeveer de helft van de natuurrijkdom van een eeuw geleden. En in Nederland nog maar 15%. Dus moet je voor Nederland werkende maatregelen nemen. En dus ook een voor Nederland werkzame wet hebben. Nou goed, jullie hebben een visie geformuleerd. Morgen wordt dat gepresenteerd op ja. een symposium. Uh, waarom doen jullie dat zo? Nou, staatssecretaris Dijksma, die wil de komende maanden een ontwerp van wet aan de Kamer gaan aanbieden. Dus wij dachten, dit is het moment, het ijzer is nu heet. Wij komen met 50 organisaties, natuur, milieu, landschap, dierenorganisaties, met onze voorstellen. Er lag een voorstel van wet waar wij erg ongelukkig mee waren. Laat ik over zeggen, wij zijn er echt voor dat er een nieuwe wet komt. Wat overzichtelijker, wat, wat simpeler van opzet. Dat is prima, maar er zat gewoon te weinig bescherming in. Toen heeft het nieuwe kabinet ook gezegd... we gaan er opnieuw naar kijken. En ik ga ervan uit dat staatssecretaris Dijksma... er dus een betere wet van wil maken dan het voorstel wat er lag. Nou, daar bieden wij haar uh, ja, hulpmiddelen voor aan, zou je kunnen zeggen. En daarna gaat ze daar met jullie over praten, neem ik aan. Daar ga ik wel vanuit. uit, jazeker. secret uit de film The Piano. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen is vorig jaar flink afgenomen. Dat blijkt uit de jaarlijkse herfsttelling van Staatsbosbeheer. De edelherten en hekrunderen zijn met 35 afgenomen en de koningpaarden met 15. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de lange koude winter en lente van vorig jaar... Maar ook de ganzen blijken een flinke concurrent te zijn... omdat ze veel gras voor de dieren wegkapen. Machteld van Dierendonk doet al jaren mee aan het onderzoek... naar grote grazers in dit gebied... en voorspelde de achteruitgang vorig jaar al. Maar waarom doen de konings het beter dan de herten en runderen? De konings doen het waarschijnlijk beter dan de herten en de runderen... omdat zij beter gebruik kunnen maken van dat voedsel wat er nog aanwezig is. Runderen bijvoorbeeld, die hebben geen boventanden... En die hebben dus moeite om dat gras op te eten. Edelherten, dat zijn ook herkauwers, net als de runderen. En doordat ze moeten herkauwen, hebben ze het tijdverlies. Ze moeten dus gewoon tijd besteden aan het herkauwen. Terwijl die paarden, die hebben geen tijdverlies. Die halen per hap misschien wel minder uit het eten. Maar die kunnen in theorie in ieder geval de hele dag door eten. Verder zien we dat de paarden een heel jaar dragen. En als je een lange winter en een lang koud voorjaar hebt, en ze komen dan, nadat hun veulen gebeuren is, moeten ze dan eigenlijk meteen weer drachtig worden voor het volgende veulen. Als ze dan in een relatief slechte conditie zijn door de omstandigheden, komen ze minder snel, zijn ze dan weer hengstig, zoals dat bij paarden heet. En dan worden ze minder snel gedekt. Dus we zien duidelijk een effect van de begrazing en van de slechte voedselaanbod op drachtig worden. Een onderzoek. In een groot deel van Europa zijn er te weinig bijen om alle gewassen te bestuiven. Dat blijkt uit een rekenmodel opgesteld door een internationale groep wetenschappers. De behoefte aan bestuiving is enorm gestegen, bijvoorbeeld door de groei aan hectares oliehoudende gewassen. Koolzaad bijvoorbeeld, voor biodiesel of sojabonen en zonnebloemen. Veel plantensoorten zijn voor de productie van zaden of vruchten afhankelijk van bestuivers... die stuifmeel van de ene naar de andere bloem overbrengen. Die insecten krijgen daar vervolgens nectar voor terug... Niet alleen de toename van die oliehoudende gewassen... is de oorzaak van het bijentekort. Bestuivende insecten staan ook onder druk... door het gebruik van insecticiden, parasieten en ziekten. Een ontdekking. Opwinding en opluchting onder vogelliefhebbers. De zeearend, die half oktober werd vrijgelaten in de Biesbos... is teruggevonden. In het Lauwersmeer dook de roofvogel afgelopen woensdag toevallig... voor de lens van fotograaf Mark Schuurman. Begin oktober was de arend naar een opvangcentrum gebracht in Zundert omdat het vergiftigd was. Na twee weken kon het dier alweer vrijgelaten worden. Collega Janine was daar toen bij. De, vrijla de vrijlating was te zien in vroege vogelstelevisie en is nog terug te kijken op onze website. Sinds de vogel in de biesbos werd vrijgelaten was er niets meer van vernomen. Twee foto's maakte Mark Schuurman van de zeearend... en tweeten vervolgens zijn ontdekking enthousiast rond. Thomas van S, boswachter van de Biesbos... zag aan de ringen op de foto's dat het de herstelde zeearend was. Wetenschappelijk nieuws. We praten er al jaren over. De komst van de wolf en uh, waar dan precies en wanneer. Maar hoe reageren onze herten en zwijnen eigenlijk als die er eenmaal is... Het zal u niet verbazen, dan gaan ze er als een haas vandoor. Een verse wolvenkeutel is al genoeg om herten te verjagen... concluderen onderzoekers die in Polen experimenteerden met wolvenpoep. Met camera's werd het gedrag van de prooidieren nauwlettend gevolgd. Dat ze reageren op de geur van de wolf was bekend. Maar niet dat een kleine keutel al voldoende is om herten te verjagen. Opmerkelijk is wel dat wilde zwijnen zich helemaal niks aan lijken te trekken van die wolvengeur. Hoe kan dat, vroegen we aan een van de onderzoekers, Mart Verwijmeren. Ja, dat komt omdat zwijnen een veel minder belangrijke prooi zijn voor wolven. Dus de wilde zwijnen lijken zich veel minder aan te trekken als zij een keutel tegenkomen, omdat ze minder worden opgegeten. Maar waarom eten ze meer herten dan? Omdat die veel meer voorkomen in dat bos dan wilde zwijn. En ook een makkelijkere prooi zijn. Makkelijker dan een wild zwijn. Ja, waarom is een wild zwijn beter dan in het beschermen? Ik denk dat ze iets uh, agressiever kunnen zijn en iets sterker zijn. Betekent dat nou ook dat de wilde zwijnen in ons land zich geen zorgen hoeven te maken als de wolf komt? Uh, nou, dat zou ik niet durven te zeggen. Want als, uh, als de wolven hier in een gebiedje terechtkomen waar geen edelhechten zijn en veel meer wilde zwijnen. zullen ze wel degelijk wilde zwijnen. Als een belangrijkere prooi gaan zien. Nieuwe natuur. Biologen hebben kort geleden een nieuwe zeeanemoon gevonden. onder een pak ijs van 250 meter dik. Het gaat om twee velden anemonen die voor de kust van Antarctica leven... en verankerd zijn in het ijs. Alleen de tentakels bungelen buiten het ijsplafond. De dieren hebben de naam Edward Silla Andrile gekregen... een verwijzing naar het Antarctic Drilling Program... een boorprogramma voor wetenschappelijk onderzoek. Hoe de anemonen hun tunnels in het ijs boren... is nog een raadsel voor de biologen. Behalve ijswormen en deze ijsanemoon zijn er maar weinig dieren die in het ijs kunnen leven. Beestachtig. Het was een vreemde gewaarwording deze week in het Australische Queensland. Een plotselinge neerslag van zo'n 100.000 vleermuizen. Het gebeurde na een snikheet weekend en vleermuizen kunnen niet tegen temperaturen boven de 43 graden. Alle bestaande vleermuiskolonies, naar schatting 25, zijn weggevaagd door de hittegolf. Wat overblijft is de stankoverlast van alle karkassen die daar liggen.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 teken van de, de Muggenradar. Alle informatie daarover vindt u op vroegevolgs.varen.nl. Uh, Le moustique de Mug, een stukje van de Franse componist... en dirigent Roger Roger, uitgevoerd door het Metropoolorkest. Zometeen uh, mooi nieuws over deze vogel, de grauwe kiekendief... De werkgroep Grauwe Kiekendief heeft al tien jaar deze sierlijke roofvogels gezenderd... en dat levert verbluffende resultaten op. Daarom nu onze grote Grauwe Kiekendieven zenderen special. En die begint in 2005. Ben Cox en Christiane Trierweiler hadden een paar kieken uitgerust met zenders. Het was vlak voor de vogels op trek zouden gaan... en dus volgden ze de gezenderde vogels nog even in het akkerland van Oost-Groningen... Ontvanger in de auto en dan proberen... de snel vliegende vogels te vinden en... bij te houden. Ja, ik zie hem op jou. Ja. Nu voor ons. Van afvliegend. Dankjewel. Uit Haast. Je hoort de piepjes weer. Ja, precies. Nou, zonder die, uh, die zender is het echt... Oh, nee. ah, kun je kunt gewoon niet volgen. En bovendien weet je niet wie het is, hè. Dus je wil wel het uh, kunnen, kunnen relateren... aan de, aan de vogel zelf. En dan racen we echt over hele kleine weggetjes... in die auto tussen Slochteren... en uh, Noordbroek... Athena uit het raam en kijken of je die vogel die toch behoorlijk snel vliegt, of je die kan bijhouden. Links. Ik zie alleen maar een stipje. Oh, ja, ja, inderdaad, ja. Het zijn er zijn twee. Maar hoe zie je Het is prachtig om te zien. Ben die ziet die vogel op honderden meters afstand. Terwijl hij rijdt. En ik kan gewoon rustig uh, kijken en ik zie hem echt niet. Het afgeleverd. We, zien net, we net de prooi-overgave gemist. Dat gaat zo snel. Ja, kijk, wij moeten omdraaien, wij moeten ons dus onder de verkeersregels houden, maar dat beest kan lekker doorvliegen. natuurlijk. Daar gaat een tweede ja. beest, links. Ja, die herken ik zelfs. Dat is een fruitje. Ja. ja. Wow. Dus hier zien we even een idyllisch plaatje: een mannetje en een fruitje samen, boven een tarweveld. Mooi kun je het niet bedenken. Hij gaat weer, ja, gewoon. Hij, hij, hij kent zijn plicht gaat gewoon continu door, hè? Ja, het is echt een fourrageermachine. Er zijn twee vrouwtjes. Die zijn nu met een heel klein satellietzender uitgerust. Ja, dat is een doorbraak in ons werk. Maar ook in het werk Europees gezien. We zijn de eerste die het uh, kunnen doen. Je kunt de klompen nagaan dat één deze dag... Gaan beide vogels uh, weg gaan, naar het zuiden toe. Ja. Hoe dat gebeurt bij die man. Maar... Het ligt voor de hand dat het gaat via Frankrijk Spanje. De, op de heenreis naar Afrika. Maar is dat helemaal onbekend? Ja, dat is, uh, uit ringdata is bekend, globaal, uh, dat het patronen... Uh, ze gaan natuurlijk naar, naar Afrika toe. Ja. Dat is wel bekend, uit 100 jaar onderzoek. Maar hoe? Nou, hoe? is voorkomen niet duidelijk. Misschien gaan ze eerst wat rondzwerven in Europa... en wat, wat, wat, wat andere bloedgebieden bekijken. Misschien hebben ze haast. Dan gaan ze echt behoorlijk uh, hard tegenaan. Maar het kan best zijn dat het heel langzaam gaat... en dat ze van uh, goede voedselgebieden naar goede voedselgebieden hoppen. Ja. En dan pas ergens in oktober bijvoorbeeld de Middellandse Zee oversteken. Maar niemand wij dat. En, uh... Weet je wel waar ze naartoe gaan, precies? Ja, het idee bestaat dus dat ze eerst naar West-Afrika gaan. Dat ze eerst via Marokko, uh, Westelijke sahara oversteken naar uh, Senegal-Mali, die wereld. Dat blijkt uit de schaarse terugmeldingen. En dat ze vervolgens uh, via een cirkel door Afrika terug gaan naar Europa. Dat ze dus aangetrokken door de sprinkhanen in West-Afrika, die volgen ze in theorie... En die trekken die kikker liever naar Midden-Afrika. Naar Niger en, uh, en Tjaat. Daar zijn ze dan de hele winter. En maart is het idee, gaan ze naar huis toe in Europa. En omdat jullie nu die twee vrouwtjes gezenderd hebben... maar dat, hele kleine, dat is een heel klein zendertje. 10, 15 gram. Daar kan Chris meer over vertellen. Chris is ons, uh, onze, onze zo gezegd. Hoe groot is hij? 12, 13 gram. Zoiets. 12, 13 gram. Ja. Hij zendt 10 uh, uur lang uit en dan elke minuut één piepje. Die data die worden dus uh, van de satellieten doorgegeven uh, naar een ontvangststation en dan kunnen wij daar via de internet bij. Ongelooflijk, dat zo'n klein dingetje dat zit ergens op zijn rug geplakt. En het bijzondere is, wij, uh, je kunt die dingen bestellen, en je kunt het geld regelen... En, maar het meest cruciale, denken wij, is hoe bevestig je zo'n zo zo rugtasje op zo'n ja. beest. Want elke hinder die je van heeft, dat kan het totaal zijn. Waarom hebben jullie eigenlijk twee vrouwtjes uh, genomen? Dat is een interessante vraag. Want je volgt nu de mannetjes... Ja, de vrouwtjes zijn uh, zwaarder dan de mannetjes. En hoe ja. minder uh, dat gewicht van die zender ten opzichte van het lichaamsgewicht... hoe beter voor de vogel. Dus, uh... De beide vrouwen zijn jeugdige dames. Beatrice en Marion, zo heten de beide ja. vogels. Die, uh, die uh, als het, het, het overleven. Ze worden niet door Franse jagers neergehaald. Uh, de Sahara is er niet on, onwelwillend. Uh, ze hebben geen last van vergif onderweg op een of andere plek. En ze overleven gewoon de komende jaren. Dan moet volgens de specificaties van de zenders deze zender drie jaar werken. Zo. Dus met een beetje mazzel, en dat is natuurlijk ontzettend af, afkloppen, uh, gaan deze vogels drie jaar lang gaan ze ons heel blij maken. Komt er weer eentje? Ja, er komt een vrouwtje aangezet. Een mooie dame. Nou, je kunt je niet voorstellen, Deze is toch wel behoorlijk slank. Maar zij is toch gauw nou, een kwart groter dan zo'n mannetje. Zo. Dus dat is ook precies wat je nodig hebt om die zender te kunnen gebruiken. Er is een onderzoek geweest naar keizerarenden. Meiburg, heeft dat is de eerste zenderaar in de wereld, berekend. Dat is een zeer zeldzame een vogelsoort, keizerarend. Dat je, je 350.000 keizerarenden moet ringen... om dezelfde hoeveelheid gegevens te krijgen als één jaar rond zendervogel. En veel meer inzicht. Ah, daar komt-ie. Hé, hey, hey, piepje. Waar komt-ie vandaan? Achter ons? Het is een zulke sympathieke beest. Ze dus geven even <laughs> ons de kans voor een leuk interview met jou, Joost... In de komt hij gewoon aanzetten zo meteen. Waarschijnlijk met prooi denk ik. trouwens. Huiswaarts. Hé, hey, hey. goed gedaan. Hey. <laughs> Huiswaarts, dat betekent naar het nest. Dat is het nest, ja. ja. Aha, ah. kijk ah. nu. Let op. Wow. Zo. Dat is zo dichtbij. Dat heb ik nog nooit gezien, zeg. Zo, met huis. Ja. ja. ja. Nou, dan rijden we gauw weer naar het... Mooi, he? de... Dit is een nou, wij als bij hem op nee. Dat is ah. echt uh, super. Ja, dat was uit het archief van 2005. Joost Huizing met Ben Cox en Christiane Trierweiler. Maar we hebben het hele zenderproject van de Grauwe dieven goed bijgehouden. En vier jaar geleden ging Rob Buiter mee met Ben en Christiane naar Marokko. Uit de satellietgegevens was bekend geworden dat daar een tussenstop van de gezenderde Kieken ligt. tijdens een onweersbui aan de rand van de Sahara. Op zoek naar Frans. Ja, we kunnen nog een eindje door Kijk, hier twee bruine, uh, zitten hier heel graag bij. grauw, met een volle krop. En alle kieken die hier dus binnenkomen, hebben een volle krop. En waarschijnlijk helemaal volgevreten met leeuwerik-eieren, leeuwerik-jongen, adotel -je. Je hoort hier de klander Kort Korten-leeuwerikken, veld zelfs. En, hier zijn de die... bruine en grauwe. Als je dit zo hoort, dan zou je niet zeggen dat je eigenlijk op de rand van de Sahara zit, hè? Nee, maar, maar dit is uh, natuurlijk een afwijkend gebied in het hele spectrum wat we vandaag gezien hebben. En dit is een soort inversie, een laagte. Dus het is eigenlijk een beetje kleiige geboden, Daar zie je zelfs water. Dus dit is een, laten we zeggen, voor, voor dit gebied waarschijnlijk een ongebruikelijke uh, habitat. Maar wel een gebied waar onze van Frans zit. Dat is lekker wel? Een uh, duine en een grauwe vrouw. En daar Ik omheen allemaal boerder zwaluwen. We zagen een fiets. Want eerder vandaag hadden we... Een hele wolk gele kwikstaarten. Ja, een paar honderd minstens. Dus dit is gewoon voor die beesten een safe haven, zo gezegd Bijtanken. En onze held Frans die blijft hier gemiddeld een, een dag of zes, zeven. Ja, want je hebt de, de, de GPS bij de hand met de coördinaten die door de satelliet zijn doorgegeven. Gaan ja, gaat een hele mannetje daar, ja. ja. Een mannetje en een ja, vrouwtje in hetzelfde beeld. Ja, ja dus de uh, coördinaten van uh, Frans geeft aan dat hij hier al uh, trouw al vier jaar komt. Hij is geboren in uh, Scheemda. Hij heeft zijn nesten gehad in Bellingwolde, dus een uh, achtertuin. En nu zit hij gewoon in Oost-Marokko. Dat is waanzinnig. Even als tussentankstation onderweg ja, van West-Afrika. Ja, weer een dieke lief Ja, weer een mannetje. Oh, ik zou Ja. maken. Dikke krop, dat betekent helemaal volgevreten. Helemaal totaal volgestamd. Waarschijnlijk met een smeugen mix van leeuwrikken, Jonge eieren, af en een adult. En zo te zien zitten heel weinig spinkhalen. Op dit moment. Ja, want dat is de reden dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Om te kijken, de satelliet geeft aan... Dat dit een tussentankstation is? Of ja. dat die vogels hier even een tijdje blijven hangen ja. op de trek? Ja, ja stop over. Dat maar ze moeten... waarom komen ze hier? Ja, Ze komen de dus Sahara over. Ja. Ze hebben veel energie besteed om ja. erover te komen. Nu moeten ze gewoon bijtanken. En dat duurt gewoon uh, een week. En dan hebben ze genoeg energie. En volgende week zien de mensen van de week... ...gepraken van ze thuis in Bellingwolder. Die kans is heel erg groot. Ja, ik heel erg groot. Kijk, ja, ja. geil, <laughs> <Sky>. hey. hey. <laughs> Je hebt hier een ontvangertje staan en die, die ontvangt een signaal van jullie satellietvogel. Chris heeft ontvanger aangezet en wat gebeurt er vervolgens? Hij heeft een signaal. <laughs> dat is echt geweldig. Dan gaan ik even een twee mannetjes daar verliefd. Dat is gewoon een van jullie vogels. Ja, ja. die, die we staan, staan er gewoon bij. Ja. En ik heb mocht je een maar mocht hij? Nee, is dat is echt waar. Helemaal komisch. Ik heb hem ook als ei in mijn hand gehad. Dit beest. Serieus. Je hebt hem als ei in je hand gehad, je hebt hem in met vliegen. Ja, en hij is in Groningen natuurlijk. Dit is waanzinnig. Dankzij de techniek. Maar techniek in combinatie met. Oh, de vliegende drie, hè? Ja, het is dezelfde. Hij geeft een piepje af en die zegt gewoon dat zijn maar 1-0-1-0, bla bla Dat codeert dus ik ben zender, zus en zo de activiteiten en dat ja. soort dingen. Dus met allemaal sensoren op. Ja. temperatuur, batterijen, dat, dat zijn die allemaal door naar de satellieten. Die vangt het op, maar wij vangen het ook op. Zij zei met een big smile. Dan gaat weer een man boven het bosje daar ben. Boven die, ja. boven de horizon. Naar links toe. Nee, nee, nee, verder naar links. Oh, daar. Ja. Maar wat is nou die kik, jongens? Hij heeft een satellietzender op zijn rug. Je kunt hem, op internet kun je iedere dag checken waar die zit en toch ga je helemaal uit je dak als je hem gewoon in het veld ziet. Hier ruik je de bodem. Hier hoor je de leeuwenrikken. Uh, je kunt stukken mooie data binnenkrijgen op je computer. Maar het gaat om het buitenwerk. En dit is, dit is gewoon waar het is. We zijn, we zijn nu buiten. Dit is de selectie die de vogel gemaakt heeft. Je moet gewoon dit zelf gezien hebben. Je moet het met mensen kunnen delen. Je moet foto's maken. En die vogels hoor je nu ook. Hij is er gewoon. En dat is spectaculair. We staan gewoon op een plek waar die vogel jaar in jaar uit langskomt. Zowel in april als in september. Echt super. Ja, klik, gaat hij weer. Ja, het is echt... Dat veldwerk, dat blijft gewoon. Hey Ben, heb je die al op de foto? Die, uh, is Bij de, de boerderij. boerderij. Oké, okay, dan komt ie. Uh... Ja, tot zover de geschiedenis van de gezenderde grauwe kieken. Fantastisch moment. Ben Kok staat hier ook te glimmen. Nou, we horen hem zo. Na de muziek, de wetenschappelijke conclu conclusies van tien jaar gps-zenderonderzoek. De Wals in Asgroot van de Poolse componist. Frédéric Chopin um, aan tafel. Ben Cox, u hoorde hem al in de reportages. En trekvogelonderzoeker Raymond Klaassen... allebei van werkgroep Gouw die heren. Goedemorgen. Uh, en terwijl jullie hier aanschoven, zeiden jullie... ja, zeg het maar, wat, wat was jullie reactie op die reportage die u net weer hoorde? Wat een onzin. <laughs> wat een onzin? <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Wat dachten we toen anders over wat we nu weten... Ja, geweldig. Wat een onzin. En wij zonden het maar uit op de radio. En nu ja. zeg je wat een onzin. Het blijft radio. Ja ja. ja, ja. Maar Het was denk ik Raymond. het startpunt van dat onderzoek. Ja. En dan zie je dus heel mooi... Uh, ze wisten toen niks. Het was gebaseerd op een hele andere type data, ringterugmeldingen. Ja. En uiteindelijk is het, is het beeld heel anders geworden uh, dan dat ze toen dachten. Dat is natuurlijk prachtig om te horen. Dat je de ideeën hoort voordat het zenderonderzoek begint eigenlijk. ja. ja. Ja, want daarmee geef je gelijk aan de impact van die, van die techniek... die nu gebruikt wordt om die vogels te zoeken. Ja, in vergelijking met uh, 100 jaar ring, uh, ringen, hè? Wat gebeurt? Ben? Ja, ook 100 jaar ringen was uh, buitengewoon uh, waardevol. Maar wat we nu inderdaad weten met satellietzenders... nou tegenwoordig ja. GPS-zenders, uh, dat is ongekend. En als je dat weer doortrekt naar, naar uh, ja, misschien wel de komende tien jaar... staan misschien aan de vooravond wel weer een nieuwe kennissprong... Ja. Maar in ieder geval, uh, dit was eventjes leuk om terug te horen, ja. deze verhalen. Ja. ja, want bij dat ringen is het natuurlijk zo. Ja, ik, ik, ik ben me daar zelf ook pas van bewust. Uh, vanaf het moment dat ik eigenlijk met boswachters het bos inging. Uh, die, die, die, die ringen vertellen je alleen maar iets als je die vogel of dood terugvindt... of met een hele goede verrekijker dat ringetje kunt aflezen op zijn poot... als hij nog leeft en in een ja. boom zit. Ja, en, en zo'n satellietzender, dan uh, volg je in één keer het individu. En dan krijg je elke dag, krijg je daar uh, posities van... Dat is het bijzondere. Met een, zeker met een ringterugmelding. Dat is ook een afspiegeling van waar wordt het beest dan teruggemeld. En bijvoorbeeld midden in de Sahara zal niemand uh, zo'n beest oprapen en, en terugmelden. Nee, dus die krijg je nooit meer terug. Dus feitelijk, als je kijkt naar ringterugmeldingen... vliegen grauwe kiekendieven niet over de Sahara. Terwijl je dat natuurlijk met die satelliet dat is prachtig kan zien. Ja. Eerst heel even naar de grauwe kiekendieven hier in Nederland. Jullie zijn al he, nu bijna tien jaar bezig met, het, met, met dit onderzoek. Um, hoe, hoe gaat het met de kiekendieven hier, Ben? Uh, nou, we zijn uh, dit jaar uh, voor de 25e jaar, uh, bezig. Ja. We hebben de stijgende lijn... Uh, ja, ik zei tien jaar met dat uh, ja, onderzoek maar 25 ja, jaar. Ja, dat is dus dat een wel. aardige tijd. Maar de laatste twee jaar... Nu wat achteruitgang, maar dat wijten we volledig aan, uh, aan voedselgebrek in, uh, in, uh, in Nederland. Gemeend genomen doen we het helemaal niet zo slecht in Nederland. Hoeveel broedparen, waar praten we dan over? We uh, maximaal 63, in de laatste jaren rond de 40. Maar 40 waren we ontzettend blij mee in de jaren 90. En nu denken ja. we, we moeten door naar de 100. Maar kijk in Noordwest-Europa, dan is het de enige populatie die, uh, die lichte groei uh, vertoont. Want uh, uh, lang geleden, ik geloof honderd jaar geleden, waren er wel duizend broedparen hier. Ja, ja. Toen is het een tijdje heel, jaren 70, 80, heel erg slecht gegaan. Ja. En nu weer langzaam aan het... En toen weer een stijging en weer een dipje. En nu zeg je, we zouden mooi zijn als we naar de richting 100 gaan. Nou, de founding valt van de, dit mooie plek het, naar de meer. Jacob P. Thijssen uh, noteerde op zijn op zijn fietstochten, zijn beroemde fietstochten. Het was de algemeenste roofvogel van Nederland. Dus algemener dan de ja. buizen, torenvalken en ga zo maar door. En dan kun je bijna niet meer voorstellen dat in die tijd... dat hij overal voorkwam. In duinverleidjes, het cultuurlandschap, you, you name it. Ja, en nu zitten we echt uh, ons best te doen om de soort te behouden... En dat gebeurt uh, voornamelijk in Oost-Groningen, Noord-Groningen en een beetje Flevoland. Ja. En dan moet je wel je best voor doen. Ja, ja dat is hard werken. Um, Raymond, uh, ja, jullie komen woensdag met de nieuwste trekgegevens... Uh, van, uh, van het zenderonderzoek in uh, Proceedings, wetenschappelijk tijdstift. Ja. Um, nou, vertel het maar. Wat zijn de belangrijkste bevindingen? Ja, nou, het, uh, ik denk het bijzondere van deze dataset... Is, uh, is dat ze niet alleen die Gouwe Kikker zijn gaan volgen uit Nederland. Dat is natuurlijk het begin, dat waren die eerste twee. En uh, die lieten al gelijk een beetje zien van wat doet die kikker Kikkerdief nu in, in algemeen uh, gezien. Uh, dus welke routes nemen ze en uh, waar gaan ze naartoe. Maar het bijzondere is ook juist dat Ben op een gegeven moment dacht van we moeten dit in perspectief plaatsen. Um, en toen zijn ze dus verder naar het oosten op gaan tuigen. In andere populaties kiekendieven. Dus in midden Duitsland, uh, Polen en zelfs helemaal tot in Wit-Rusland. En dan krijg je in een keer een beeld van een migratiesysteem. En dat is denk ik het bijzondere van deze, van deze publicatie, van de, deze analyse die we nu gedaan hebben. Uh, en en begrijp, beschrijf dat migratiesysteem dan eens? Wat, wat versta je daar precies onder? Nou, dan, dan uh, zie je dus uh, als het ware de beesten evenwijdig vanuit verschillende broedpopulaties naar beneden dwarrelen. En uh, het is altijd, uh, als, je, als je trekvogelonderzoekers vraagt... wat zou je graag willen doen? Dan zeggen ze, nou, ik, ik wil graag zenderonderzoek doen. Dus dan beginnen ze met een populatie. En dan is altijd de vraag, wat is je droom voor zenderonderzoek? Uh, en dan hebben ze altijd over precies dit. Van, ja, ik zou wel eens een keer het hele migratiesysteem in kaart ja. willen brengen. Ja. Dus, dus waar gaan die verschillende populaties naartoe? Welke routes nemen ze? En waar overwinteren ze? Alleen, dat blijft meestal bij, uh, bij mooie plannen... Uh, bij mooie gedachten bij een goed glas wijn uh, op een avond van een congres. En jullie hebben dat echt kunnen doen. Maar het echt doen, uh, dat is een ja. tweede. En dat zien we nu voor het eerst. En dat is denk ik uniek... Uh, dat je zo kan laten zien dat nou ja, de oostelijke broedvogels... gaan ook wat verder naar het oosten in Afrika, volgen wat meer oostelijke routes. Maar ze zakken ook omlaag door Europa. Je ziet inderdaad, ik heb die kaartje ook gezien... je ziet ze eigenlijk grof en recht omlaag zakken... zowel vanuit Nederland, Duitsland en Polen. Ja. En, en door Europa. En dan, hoe, hoe, hoe gaan ze de, over of langs de Middellandse Zee? Nou, we, we zien eigenlijk drie verschillende routes. Dus we zien een route via Spanje... Uh, een de groot deel steekt daar de Middellandse Zee over. Een route via Italië en een route via Griekenland. Die Griekse route was helemaal nog niet bekend. Het was, helemaal, het was altijd gedacht dat die beesten verder oostelijk... de Middellandse Zee over zouden steken richting uh, Israël, zeg maar. die hoek. En de, en de Nederlandse broedvogels die lijken twee routes te volgen daarvan. Dus de, die gaan meestal via Spanje en een, een klein deel via Italië. En hoe verder je naar het oosten gaat... hoe vaker ze die Italiaanse route gaan gebruiken. En dan komt er op een gegeven moment ook die Griekse route... In beeld. Ja. En de spreiding tussen die individuen die was steeds groter. Dus het is een soort rookpluimachtig uh, patroon, wat je dan uh, ziet. En eenmaal in het zuiden, waar, waar komen ze dan terecht? Ja, dan zit je in de Sahel, dat is de, het overwinteringsgebied van Gouden Kiekediver. Ja. Uh, en dat gaat helemaal vanaf Senegal uh, tot Niger eigenlijk. De, en en komen daar die verschillende populaties dan weer bij elkaar? Ja, dat is eigenlijk het bijzondere dat uh, omdat die afstand tussen de individuen uiteindelijk dus toeneemt. Uiteindelijk in Afrika raken die populaties elkaar net. Dus in een land als Niger daar kun je zowel vogels uit Nederland tegenkomen... als een wit Russische vogel. Dus die vliegen daar samen op. Terwijl ze dus in het broedgebied 1200 kilometer van elkaar worden. En Ben, mixt dat dan... Gaan volgens die oorspronkelijk uit Polen kwamen en dan in het zuiden de onze ontmoeten ook wel eens mee dan weer met ons terug naar Groningen? Nou dat gebeurt net niet. We hebben wel een, een jong gehad die we in een beschermd nest in het oosten van Polen hebben gezenderd, Dominique. Uh, en vervolgens uh, gaat hij terug naar, naar, de, naar het noorden, naar Europa. En die is, uh, is blijven steken in, uh, in een Dat Hij is gewoon dood gegaan. Mm. En dat was een jong beest. En we hadden heel graag gezien dat, uh, dat, we, dat we meer jonge beesten zouden hebben... om te laten zien hoe die jongen die keuze maken. Want we denken dat die adulten uiteindelijk een vaste uh, stek hebben. Die hebben dat geleerd. Die weten gewoon precies waar ze moeten zijn. Maar die jongen nog niet. En daarom willen we de komende jaren verder met uh, het zenderen... Uh, van zoveel ja. mogelijk jonge vogels. Dat is duur. Heel duur. Uh, bovendien de jongen gaan gauw dood. He. Ze zijn jong, ze moeten onervaren. Dat soort dingen. Maar we hopen wel de komende jaren dat te gaan bolwerken. En ik heb heel toevallig tegen gisteren een e-mailtje uit Wit-Rusland. Dus als we zouden willen, dan kunnen we dit jaar weer... naar het oosten van Wit-Rusland tegen de grond met, met, met, met Rusland. Om ook die groep te, ja, te heb je, gaan volgen. Ja, daar zie ik ja. nog 600 kilometer meer naar het oosten. En, en uiteindelijk wil je toch uh, laten zien dat ook... Ja, hoe die jongeren dat doen, dat het hele systeem in feite benutten. En daar ja. hebben we natuurlijk mensen als Rijmond voor nodig... om dat uh, te kunnen onderzoeken. Um, ik, ik wil in plaats van naar het oosten even naar het zuiden... naar dat gebied waar ze uh, overwinteren. Je, je, je kent dat gebied goed, je gaat er binnenkort weer heen, ja. toch? Ja. Uh, en de, de, kieken, de grauwe kieken die we zitten daar nu. Uh, Beschrijf dat gebied eens. Nou, uh, hoe ziet dat eruit? Wij stappen woensdag op het vliegtuig naar, uh, naar Dakar. En uh, de volgende, dezelfde avond nog... Uh, hebben we hopelijk al de eerste slaapplaats uh, in het vizier... Dat is, uh, laten we zeggen, ongeveer in het, uh, het midden van Senegal. En daar vonden we door satellietvogels uh, uh, iets van 5000 kiekendieven. Dat is de allergrootste slaapplek ter wereld. Dat is echt uh, gigantisch. A, hadden we die plek nooit gevonden zonder die genders. Maar je weet ook, daar zit ook beesten bij uit Spanje, uit Portugal... uit Duitsland, uit Polen. Dat is een mix. En, ja, en dan is het toch wel heel curieus dat die mensen daar elkaar tegenkomen. Het ja. is een sociaal systeem. We noemen het een beetje een modernistisch uh, Facebook-soort. Het is een interactie tussen allerlei uh, vogels die elkaar kennen. En die ook de plek vinden, die ene lullige plek, in de Sahel. En ik kan je verzekeren: in de Sahel vind je vooral plekken met leegte, met niks. En toch is het heel curieus dat je uit die plekken al die vogels uh, voorbij ziet uh, komen. En waar, waar vliegen ze dan op? Uh, daar eten ze Valspinkkaar. Okay. Nee, maar ik bedoel, hoe, hoe vinden ze die plek? Ze weten het. Ja. Ja, en uh, misschien dat ik al tien jaar hier weer zit. En dan zeg ik van, uh, wat een flauwkul. Wat een toen <laughs> van Ben Cox. Ja, maar... maar het is echt, het is echt uh, buitengewoon. En ja, door die zenders en vooral de goede analyses... Uh, snap je steeds meer hoe zo'n vogel individueel uh, zich verhoudt. En ja. dat, uh, wat het voor de populatie betekent. Ja. En wij denken dat wil je goede, effectieve natuurbeschermingsconcept in elkaar steken. Dan moet je niet lukraak maar wat geld neerstrooien her en der. Hè. Dat is nooit verstandig, denk ik. Maar zeker niet in de Sahel. Dan moet je heel gericht weten waar je het over hebt. Want wat, voor wat hebben ze precies? nodig? Uh, daar hebben ze eigenlijk ruimte nodig. Heel veel open ruimte. Mm -hmm. En vooral een landbouwsysteem uh, waar heel veel braaklegging in zit. En waar dus heel veel springhanen en leeuwenrikken voorkomen. Grote insecten, reptielen, kleine slangetjes. Uh, dat soort dingen. Dus eigenlijk Waar wij hier in Nederland uh, een nieuwe wildernis uh, proberen te, te behouden... dan moet je daar gewoon behouden wat daar al is. Ja, maar dat zijn boerenakkertjes, uh, je zegt ja, ook braakliggend ja, land. Ja, uh, ja, het zijn maar ook natuurlijke systemen. Uh, ga je in Senegal, dat is eigenlijk één groot landbouwgebied geworden. Dat is best wel een uh, enge gedachte. Mm -hmm. Want daar uh, zie je nu dingen gebeuren op, op een schaalniveau... Waar daar word je blij van. Maar maar ik je... ik begrijp dat daar de Chinezen zitten. De Chinezen zijn in daar in zit, die zijn lekker bezig. Ja. Enorme ja, landbouwgebieden ja, ja, ja. aanleggen of helpen met ja, aanleggen. Ja, en op, op een schaalniveau, uh, dat is niet oké. Monocultuur. Maar waarom is dat zo naar? Nou ja, die... omdat het waarschijnlijk, uh, dat zie je nu al gebeuren... die landbouwsysteem het niet volhouden. En dus uiteindelijk ook het onderliggende Afrikaanse landbouwsysteem verdwijnt. En juist die kleinschaligheid en die, en die mozaïekpatronen... Uh, draaklegging als een als een motor van herstel van de bodem dat raak je gewoon kwijt. En uh, als ja. je dat kwijt raakt, raak je ook kiekendieven kwijt. En ooievaas en tapuiten, en een hele lange lijst van soorten, die we hier met peperduur geld proberen te behouden. Maar die kieken, waar leven ze daarvan? Je zei het net al heel snel, maar even die, die, die, die akkertjes, daar zitten, ze eten geen graan. Dus wat uh, gaat dat? Je hebt springhaanen die ongeveer net zo groot zijn als jouw middenvinger, maar ja. dan in een enorme, enorme aantal, echt gigantische aantallen. Uh, en, en die komen voor in dat systeem En ga je meer naar het oosten, naar Niger, uh, theater, die wereld, dan heb je meer natuurlijke Systemen. En daar maken we als minder zorgen over dan wat nu gebeurt in het westen van Mali en, uh, en, uh, en Senegal. Ja. Omdat daar het landbouwsysteem afhankelijk is van uh, ja, de bodem. Dat is gewoon heel veel steen en dat soort dingen. Maar uh, Senegal is landbouwkunde voor Afrikaanse begrippen. Een briljant landbouwgebied omdat het zo bijzonder is en om, hoe, hoe ze dat daar nog doen. En ja, dat maar daar... zo briljant dat het ook aantrekkelijk is... voor, uh, voor grootschalige, kortstondige uh, dingen uit uh, Australië, Nieuw-Zeeland, China, you name it. En als dat zich doorvertaalt naar een, een ander landbouwsysteem... Uh, wat daarna niet meer bestaat... Dan kun je je voorstellen dat het een grote klap oplevert... voor de populatie in ja. Nederland, Frankrijk en bijvoorbeeld Spanje. Ja, ja je bedoelt, het is een, een uniek landbouwgebied... omdat de, de omstandigheden zo zijn. Heel veel mensen willen daar wel gaan ja. boeren of ja. landbouwbedrijven. Ja. Ja. Ja. Ja. En dat zou die bijzondere situatie kunnen verstoren voor ja. de kiekendief. Ja, wat kunnen wij daaraan doen? Ik bedoel, we kunnen de kiekendief hier in Nederland helpen... maar wat, wat, wat, wat, wat kunnen we daar in Afrika uh, redden of sturen... om het voor de kiekendief interessant te houden? Ja, dat is, dat is een hele goede vraag, want... Uh... Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het jaar rond beschermen van die soort. En dan zie je bij zo'n kikkerdief, um, die spreidt zich zo uit over Afrika. Die zit in zoveel verschillende gebieden. Het zijn wel kleine plekjes, maar het zijn waarschijnlijk ook steeds veranderende, uh, steeds verschillende gebieden. Um, en dat moet eigenlijk, je moet heel anders gaan nadenken over de bescherming van zo'n soort in Afrika. Dus mm -hmm. wij denken in natuurgebieden, het naderen meer. Maar zoiets kun je natuurlijk in Afrika niet optuigen. Dan moet je heel Afrika een natuurgebied maken voor die soort. Dus ik denk dat we meer toe moeten naar een soort uh, integratie van... bijvoorbeeld uh, duurzame landbouw en natuurbescherming. In plaats van het uh, denken in, uh, in natuurgebieden. Ja. Natuurgebieden, dat zou goed kunnen werken voor, voor vogels die zich concentreren. Uh, Stellopers, dat soort dingen. heb je een paar plekken die kun je, kun je een hekje omheen zetten. Ja. Maar dat kan bij zo'n kikker niet. En dat kan bij heel veel um, van die trekvogels niet. Maar goed, wat kan je dan wel? Want, want je, je praat over enorme gebieden. Daar kunnen Ben en Raymond, als ze daar komen, niet. Uh, dat kunnen jullie niet aansturen. Nou ja, zorgen dat die, die roofbouw die er nu plaatsvindt, die grootschalige roofbouw... dat je dat dus daar weghoudt. En dat je teruggaat naar die duurzame landbouw. Waar ja. Ja. ook uh, lokaal die mensen veel meer aan hebben. Die roofbouw is heel even interessant nu. Levert wat geld op. Ja. En daarna... Stort alles in. Maar dus moet, moet het Wereld Natuurfonds daar ingrijpen? Of daar een rol in spelen? Of Europa? Een van de aardige oor, uh, uitkomsten is van dit is uh, over nu gepubliceerd... is dat uh, het aantal gebieden in die Sahel, die immense Sahel... die van oost naar west loopt en 500 kilometer breed is... Daar heb je maar een paar hotspots waar het allemaal gebeurt. Uh, laten we zeggen droge mm -hmm. uh, important, important bird area's. Heel klein. En daar zie je ook heel veel tapuiten... en Ojeva's, zwarte Ojeva's, zwarte wouw, alles. Dus in die gebieden, daar zou je moeten concentreren. En ik denk uh, dat het moedeloze... wat de gangbare natuurbescherming een beetje uitstraalt... het dus Sahel, hel, dat lukt niet. Daar kun je met dit concept en met het, de wetenschap dat die volgens ja. zich concentreren... Uh, gewoon wat mee doen, denk ik. Ja, He, we gaan nu ja. een gebied, de volgende zitten 40.000 kleine torenvalken. Nou, dat is pak een beet, laten we zeggen, een kwart van de wereldpopulatie in één gebied. Als je dat gebied met de boeren weet te behouden... en dat vinden die boeren ook heel belangrijk, want het is hun, hun land... dan maak je ook voor die soort een grote, een grote slag. Ja, ja. En, en dat dat zulke belangrijke gebieden zijn, weet je onder andere door dat zenderonderzoek... dat jullie ja, nu al zo... Maar hebben. Ook, ja. uh, Ongelooflijk simpel ouderwet telwerk. Dat ja, tellen omgekomen in vier wijken helemaal suf. Ja, en ja. ook met de mensen daar. Absoluut, ja. ja, ja. ja. Goed, Ben Cox, Raymond Klaassen van de werkgroep Gouwe Kikkie Heel hartelijk bedankt en heel veel succes met jullie onderzoek. Dat maar doorgaat en doorgaat. En zich uitbreidt naar het oosten. Dank je wel. Dank je De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Nou, een klein stukje fenolijn nog. Van één van de vaste bellers van 035 338. Bertus van de Kolk van de IVN-tuin in Reden. Aan de Zilverakkerweg in Dieren staan de boomhazelaars, Corillus, Colurna, nu allemaal in bloei, met groengele mannelijke katjes en de vrouwelijke bloeiwijzen met kersenrode stempels. Deze boomhazelaars kwamen niet tegelijkertijd in bloei, omdat ze uit zaad opgekweekt zijn. En eh, ook op vroegvogels.varen.nl kunt u natuurlijk het natuurgeluid van de week horen. Als u het raad maakt, maakt u kans op het jaarboek Sterrenkunde 2014 van Govert Schinning. komt hij nog één keer een onderwater opgenomen geluid. En het is geen gouden kiekdief. Maar wel iets anders. En u kunt ook meedoen met onze fotowedstrijd met als thema winter. Hoeft hoeven niet alleen maar foto's van dit jaar te zien te zijn. We weten bijna niet eens meer wat winter is. Maar het mag ook de mooiste winterfoto uit uw archief zijn. Nou, na tiende de collega's van OVT met onder meer 100 jaar. Ja, Eerste Wereldoorlog, 200 jaar Koninklijke Landmacht. Tot volgende week. En ben veel plezier, hè, daar in het zuiden.